van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op het pensioen. Drie grote fondsen, waaronder het ambtenarenfonds ABP... houden de rekening mee dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet... Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen... de vereiste dekkingsgraad mogelijk niet zullen halen. De kans op een korting is daarom groot. In Rusland is oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan fraude. Hij zou voor ongeveer een half miljoen euro aan hout hebben verduisterd. Later wordt bekend welke straf hij krijgt. Medestanders spreken van een politiek proces. Navalny is altijd een belangrijk spreker bij betogingen tegen president Poetin. In Ochten bij Tiel zijn twee mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een motorrijder reed gisteravond op een dijk van achteren in op een fietster uit Ochten. Ze was op slag dood. De motorrijder, een man uit Venendaal, bezweek vannacht aan zijn verwondingen. De zoon van de fietster bleef ongedeerd. Buitenlandse journalisten die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un willen interviewen... moeten daarvoor 1 miljoen euro dollar betalen. Dat schrijft een Zuid-Koreaanse krant. Noord-Korea heeft een selecte groep westerse media uitgenodigd... voor een nationale feestdag op 27 juli. Bronnen verwachten dat een Amerikaans of een Japans persbureau... of de BBC wel gaat betalen. Nelson Mandela is vandaag 95 geworden. De oud-president van Zuid-Afrika brengt zijn verjaardag door... in een ziekenhuis in Pretoria, waar hij al ruim een maand ligt. In een verklaring zegt president Zuma dat Mandela's gezondheid vooruitgaat. Zijn dochter verwacht zelfs dat hij binnenkort naar huis kan... Mandela's verjaardag wordt in Zuid-Afrika groots gevierd. In Nijmegen zijn de wandelaars vanochtend vroeg vertrokken... voor de derde etappe van de Vierdaagse. Gisteren waren er zo'n 850 uitvallers. Vanochtend verschenen ruim 40.000 mensen aan de start. De tocht voert onder meer over de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. Het weer, een zonnige dag. Aan de kust kunnen wolken van zee overdrijven. Aan het strand wordt het 19 tot 22 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden. Morgen ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, staat bij Dordrecht 2 kilometer file. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Het ritme van Zandvoort. Ja. Z we gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. Hey, here we are. Precies. Good morning. Hey Nozem. Goedemorgen. Toepak blijft op de radio. Nog even door, omdat namelijk uh, we, we wachten op verbinding met. Uh, Hotel Hoogland voor de uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Uh, Lijf vanuit Hotel Hoogland. En uh, Marcus hier fanatiek aan de telefoon om te kijken of de, de lijnen kunnen worden gemaakt. Ik zit nog even op de knopjes te drukken, kijken of we iets horen. Niet, hè? Nee, dat gaat volgens mij allemaal nog even duren. Nou, hebben we nog berichten die we nog even door moeten geven? Om ja, te ik zit net ik ik te denken. Ik, ik kan nog de... even melden trouwens dat Ellen uh, Kuil van het atelier uh, Aquaba... Aquaba. Aquaba. Ja, sorry, ik ben dyslectisch. Op de Schelpenplein werd ondanks benaderd... Voor, uh, omdat ze atelier wilden beschikbaar stellen... voor filmopnames voor uh, de serie Dr. Deen. Ja, stoer. gaaf, hè? Ja, erg leuk. Maar het de... werd pas in 2014 ik... of zo uitgezonden. Heel ja. lang duurt het nog? Super. Het duurt, het duurt nog heel lang. Het heeft wel uh, flinke wat kijkers. 2 miljoen kijkers per aflevering. Dat oh. is echt voor een Nederlandse serie echt, uh, uniek. Uh, het is opgenomen en er komen twee shots voor... Vaak ben je urenlang bezig om dan uiteindelijk 10, 20 seconden in beeld te komen. Ja, dat is. Maar goed, het is wel weer een leuk uh, iets dat Zandwoord weer in beeld wordt gebracht. Dat is zeker waar. Bedrijven, muziek en we wachten op hotel hoogland. Ik had ook voor... nog een nieuwtje. Dat wil ik nog. Nee, geen nieuwtje. Wat, ja? wat ik wilde zeggen voor de mensen die sportief willen zijn. Morgen is er om 10 uur de 10.000-stappenwandeling 10 van Zandvoort. Oh ja. En de locatie waar, het is, waar ze aanvangen is bij de Nicolaas Beetslaan... ter hoogte van de EHBO-post. Dus als je nog 10.000 stappen wil zetten in het kader van een gezond leven... Ja, ja dit is langs. belangrijk. Ja. Ja. Want het, echt, je moet 10.000 stappen ja. per dag doen. Uh, want dat, daar is het lichaam op gebouwd. Weer niet. Weer niet gedaan. Weer niet? Nee. Ah, Lopen is goed vandaag. Ja, precies. Dat moet je niet vergeten. Even een plaatje van alweer jaren geleden. Razorlight... In the morning, I don't know what I'm doing wrong. Maybe I've been here too long, the songs on the radio sound the same.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 I can't help it, it's not his fault Just a dangerous, dangerous age but Then every night it's still so much fun And y'all still out there, darling Clinging on to the wrong ideas But I never ...verlengde versie van Toebak Leeft op de radio. Ook op de televisie trouwens, ook te beluisteren. Kijk even op de website, de Facebookpagina... ...van uh, Toebak Leeft. Uh, meld even wat je ervan vindt. En je kan nog steeds een luchtgitaar winnen. En natuurlijk... ...kan je de foto even bekijken. En, uh, we, we, hebben, de, we, hebben de, we hebben trouwens de reactie erop gehad. Ja, wat is de reactie? Wie zijn voeten is zijn gelast? Zijn één, wel de nagels. Ja, <laughs> heel goed. kijk, maar niet van alle voeten. Maar niet van alle voeten. Nee, niet van alle voeten, nou. nee precies. Nee, dat is even heel scherp. Nee. Daar waren we een beetje ja, op uitgevraagd. Uh, Zandvoort, ja, uh, goedemorgen. Zandvoort straks uh, vanuit Hotel Hoogland, denken we. Maar het zou ook best kunnen zijn als ze hier in de studio, <laughs> studio komen. Omdat namelijk de verbinding niet helemaal uh, tot stand uh, komt. Uh, de kabels uh, moeten worden uitgerold. Maar we komen net een meter of twintig tekort. Oh, potverdorie, dan moeten we roepen. Potverdorie? Roepen, roepen in het draadje. Ja, ja, precies, met zo'n blikje. Ja. Ben je daar? Ja, ik ben hier. Kom maar, wat voor nieuws heb je de overstand voort? Hallo, ik ben er hier, vr. Vr. hier. Hallo, ja, hallo, ik, contact. Ik uh, kan nog beelden eigenlijk dat, het, uh, dat we gewonnen hebben. Ja, we hebben gewonnen namelijk. Dus, uh, Waarmee? De beste strandtent oh, van Noord-Holland. Ja. Precies, ja. ja. Talassa. Talassa heeft gewonnen. Ja, ze waren zelf geluk. ontzettend verrast. En misschien kunnen we nu de volgende stap maken. Want namelijk in Scheveningen hebben ze de groenste plek van het strand gecreëerd. Uh, ze hebben er zonnepanelen, ledverlichting, een groen dak... en een menukaart met uitsluitend biologische streekproducten. Uh, het is de Buona Festa Beach Club in Scheveningen. Uh, het is allemaal uh, bedacht door mensen die daar werken. Uh, die dan in de wintermaanden eigenlijk uh, reizen over heel de wereld... en komen allerlei dingen tegen. Hebben zoiets van, hé, hey, dat moeten we ook gaan doen met onze club. Onze beach club. En nu hebben ze dus uh, ja, een heel groen iets gecreëerd daar. Uh, ja... Leuk, ga erheen, maar ik zeg zelf zo tegen stand-tenten hier in uh, Zandvoort. Ga het creëren hier, pak het op. Ja, zeker. Zonnepanelen, ik heb ook uh, afgelopen week getekend voor zonnepanelen. Ik, zie het heel, ik lijk me ook stoer om van die dingen op het dak te hebben gewoon. Ik ja. heb een plat dak, dus je ziet het ook bijna niet. Oh, dan ja. moest je een beetje hoog zetten. Ja, ja, ik, was, ik vind het wel leuk om mijn huis nog hoger te maken, weet je wel. Ja, Mooi, ja. Ja. Ja. ja. Ik wil trouwens mensen ook nog even waarschuwen. Uh, want? want vanaf maandag is de trajectcontrole tussen oh ja. uh, Utrecht en Amsterdam... Ja? twee kanten, is aan allebei de kanten de trajectcontrole actief. Dus uh, denk niet, uh, ik geef er vol gas, want dat wordt een hele dure. Ja. En s'nachts mag je het eerste gedeelte 130, maar het tweede gedeelte... toch echt ook s'nachts, gewoon 100. Dus... Uh, Maak je daar ook geen vergissing in? Like een foto erbij. Ja, wat ja dat, dat Ik dat heb kan nog wat iets waar op. geen foto's van gemaakt zijn. Want dieven hebben donderdagnacht uit de kathedrale Basiliek Sint Bavo. niet alleen bouwmateriaal en gereedschap gestolen. maar ook zeven 19e-eeuwse hanglampen. De rooms-katholieke nieuwe baaf, zoals hij genoemd wordt. wordt gerestaureerd. De inbrekers hadden duidelijk voorzien op de spullen van de aannemer. En volgens de kosten kan het gewoon onmogelijk te doen zijn geweest om die antieke verlichting. Die hebben ze gewoon als bijvangst meegenomen. En ze zijn eigenlijk voor de buitenwereld van weinig waarde. Maar de kathedraal, die vind ik het heel erg. Want het zijn onvervangbare stijlstukken. En ook is nog geprobeerd om koper mee te nemen. Maar dat is gelukkig niet gelukt. Ja. Dus ja, kijk, de Bavo. Wie, wie kent hem niet? Wie heeft er niet over de Leidse vaart gereden. en die Bavo gezien? Het is echt een majestueuze kathedraal. En het is gewoon uh, echt doodzonde dat daar dan die mooie lampen, die authentieke lampen, weg zijn. Ja. Die passen niet in je eigen huis. Die moeten echt inderdaad in een kathedraal hangen. Je ziet soms echt bij mensen lampen boven de tafel hangen. Dat je denkt. Ja, het is best dat is leuk treur, hoor. Zoals bij jou thuis. Ja, dat ja, is echt zo treurig. Jezus, kom op nou. Ja. En wat echt de chenant is, is die, die lamp van Ikea met van die friemeltjes aan de zijkant. Die bloemenlamp. Echt, ja. het is echt die zegt zo'n genante lamp gewoon. Ja. Echt, iedereen heeft hem. Ja, ik vind hem zo leuk. Mijn zus heeft hem. Ja, ik heeft hem Ja, je weet precies wat ik bedoel, hè? Die ja, geeft nou, ook zo'n zo zo zo. schaduweffect door het huis en zo'n klus. Je kan je krant wel lezen gewoon s'avonds. Echt genant Goed, straks nog weer uh, Zandvoortse berichten erop, want dit is Goeiemorgen Zandvoort in de nieuwe versie Toepak Leeft. Even een leuke riedeltje op de radio. Nobody cares. Who cares? Dat is nobody. Nou, nou, dat wil ik niet zeggen hoor. Het is toch vervelend dat Goeiemorgen Zandvoort er niet is. Ja, dat is waar. Wie is er voor om Toepak Leeft te verlengen na 12 uur? Ja! opgenomen. Dat geluidje wat erin zit... Nou, ik vind het wel De Toepak leeft in een extra lange versie. Sorry. Ja... Goedemorgen, Het begint zo hoor. Dus niet dat je denkt: van, hé, komen ze daar nog? En zijn ze vakantie? Ze zijn niet op vakantie. Ze moeten hard werken om hier naartoe te komen. Omdat de verbinding niet helemaal optimaal was. En we willen gewoon de luisteraar en optimaal geluid geven. Niet dat je door een of andere uh, ruis heen moet luisteren. Dat is altijd zo zwaar Dat je is zo opdracht altijd weer. Um, ja, ik, ik had nog één ding die ik eigenlijk wilde melden. Uh, vanavond is Robbie Williams natuurlijk in uh, Arena Amsterdam. Mijn vrouw hey. gaat er naartoe trouwens. Oh. En ik zie dat iemand ze maar niet is... gaat kussen. Kussen? Ah, best... Ja, nee. nee ook wel. Is... Er... hij is wel haar leeftijd een beetje. Hoe oud is Robby williams Ja, een ja een hij is wel zo. Beetje, ja. In de 40 volgens mij. Ja, ja, hij heeft ook kinderen en een vrouw toch? Ja, nou, ik weet niet of hij kinderen heeft, maar hij wilde ze wel. Net, uh, net hoe zijn hoofd er uh, staat, want hij, hij heeft ook wel eens wat, wat mannen met mannen geëxperimenteerd. Maar goed, uh, Michal en Anita van Sea Optic hebben de prijswinnaar bekendgemaakt. Uh, voor twee kaartjes voor Robby williams vanavond. Ja, hmm. als je namelijk daar in de periode, uh, een bepaalde periode, een zonnebeel hebt gekocht, dan loopt hij automatisch mee voor de superprijs. Leuk, hè? Ja, grappig. Leuke actie dit. Ja, dus die gaat er vanavond heen. Is het is nog wel even uh, van, ja, wie, heeft, uh, wie mag nou met haar mee? Dat is even afwachten, want het is namelijk Inge Papen uit Zandvoort... Hé, hey, dit is mijn overbuurvrouw. Hé, hey, nou, misschien kan je nog even Weet proberen ze? vriendjes te worden. Weet ze het wel. Nou, ik denk dat ik toch even aan de overkant daar moet willen. Dan maak jij misschien de kans om vanavond toch nog in die limousine... daar naartoe te worden oh? gereden, denk ik. Wow. Ja, dat, wil ik, wel. dat ja. wil ik wel. Oh, wat grappig. Dat ja, snap ik je. Ja, dat, is ja, dat is zo mooi, want ze heet Inga Pape en ze woont in de Pieterpaapstraat. Vind je dat niet grappig? Hé, hey, dat is wel heel grappig. Ja, dat is wel heel leuk. Ik had nog een uh, klein berichtje dat, uh, dat over een tragische uh, uh, samenloop van omstandigheden. Er was een uh, boom gecrasht. Ja? Op de luchthaven van San Francisco. Ja? En uh, nou bleek dus dat een van de slachtoffers... Uh, het was niet duidelijk of ze nog leefde of niet... maar die ja. was helemaal overdekt met blusschuim. En toen is gewoon een van die brandweerwagens eroverheen gereden. Ah! Dus dan denk ik echt van, wat is dit nou? Wat... Mensen letten ook niet op. En wat dacht je nou van die gevaren? driehoekjes eromheen of zo. Ja. Dat was misschien wel handig geweest. Oh man. Dus dan denk ik van nou, dat is toch wel heel uh, erg. Het is weer een leuk berichtje. Dus ik moet even. Op... Ik, ik heb op... alleen maar slechte berichten. Maar is, heb je nog iets om leuks mee af te sluiten? Iets leuks nou, om uh, mee af te sluiten. Dit is, dit is de triest voor woorden. komt een nieuwe film van Lunatic. Ook altijd leuk. Ja, dat is wel. Met die Bert die... Brul. En uh, die anderen zegt van, oh, wat een leuke man met oh, die... dus een lekkere Oh. Dus die hebben weer een nieuwe film. Wat een leuke vrouw met een lekkere ja, en er zit ook die. Er is een lange vrouw bij die zegt altijd: vier me lang, ik heb een mes. Even, heb je die? Wat heb je, MS of heb je een mes? een, een mes. Oké, okay, pas op. Ja, Dat dus is wordt, wordt fijn om daar weer een ja. leuke film van te zien. Goed, tot zo bij Toebak Leeftijd in een langere versie. Volgende week zijn we weer bij je terug in de korte versie. Ja. David Bowie, nu op de radio. Even over karavaan En dan dit is mij en hij. We zijn live. We zijn live. Goedemorgen Zandvoort. Nou, het is echt niet te geloven. Maar we hebben contact en we zitten binnen, maar we zitten niet in Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. Wij zitten in de studio, want in Hotel Hoogland ging het niet helemaal goed met de verbinding. Maar uh, we zijn er en uh, we gaan maar gewoon uh, beginnen. Uh, ik presenteer vandaag samen met Don. Don de Grebbe, die komt ja. naast mij zitten. Hallo, Irene. Uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wij uh, hebben vandaag uh, uh, koffie gehad van Yvonne en Gerry, maar ik weet niet of die nu hiermee naartoe komen. Ja, dat dat wordt, zo... uh, wordt nu moeilijker. Uh, ja, het is voor mij dubbel lastig, want ik ben er en een paar weken uit geweest... en ik zit in een totaal nieuwe, maar wel ontzettend mooie studio... Um, ja, wat gaan we doen vandaag? O, ja, Wij hebben als invaltechnicus uh, Mark van o, Dalen... ja, je Mark je van Dalen. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Weliswaar zonder gebak vandaag, maar dat vinden we ook niet zo heel erg. Nee, dat is niet zo Wat we vandaag gaan doen... Ja, ja, wat wat gaan gaan we gaan zo Zometeen praten met uh, Tietje Bouwmeester en... Kurt de Meij. En Kurt de Meij over uh, de caravaan. Oh ja. En daarna hopen we dat Huig Molenaar hier naartoe komt... om te praten over de beste strandpiljoen van Noord-Holland. En we beëindigen het eerste uur met... Uh, de Kenny Bol, die daar het een en ander over komt vertellen. Het grote feest voor de kinderen in de zomer. Precies. En dan na de reclame en het nieuws. Eerst nieuws en dan reclame. Dan gaan we praten met Albert Koper en Ruud Sandbergen, hoop ik... over het Windmolenpark, wat er toch gaat komen. En ja, we zullen eens kijken of we nog verder activiteiten... of anti-activiteiten... Uh, gepland worden. Dat horen we wel van Albert. En uh, we eindigen de uitzending met het benefietdiner van de Lions Club Zandvoort. Dan uh, kom Pieter jou vertellen wat dat nou precies inhoudt en wie daaraan mee kunnen doen. Goed, zullen we verder gaan meteen, maar met de caravan? Ja, er ligt iets uh, achter op tijd. Ja, maar. er ligt iets achter. De muziek doen we niet, dat ja. doen we straks wel, maar we ja, gaan dat, eerst gewoon dat praten. Weet Mark. Ja. de ja. muziek? Oh, ja, je had ja. een muziekje voor maar ons. Maar dat wilde jij laten horen op het moment dat uh, jij zegt: Ja, anytime. Zeg time. het maar. Dus we kunnen ook, misschien is het leuk om eerst even terug te kijken naar uh, de start van Karavaan donderdag. Ja. Dan hebben we de openingsvoorstelling ja. naast het paviljoen van Zandvoort, de haven van Zandvoort. Prachtige voorstelling, volle tribunes. Um, jonge, zeven jonge circusartiesten um, ja, hadden een spectaculaire en dynamische opening van Caravaan. Daarna hadden we op vrijdag begonnen uh, uh, de rest van het festival. We staan op het Badhuisplein hier in Zandvoort. Dat is jullie uh, hoofdkantoor? ja maar zeggen, ik, nou, ik zou het meer een soort feestelijke ontmoetingsplek noemen. Okay. Dus daar is uh, elke dag uh, gratis straattheater live muziek, elke dag een andere band. En s'avonds laat kan je daar ook nog kijken naar een uh, film... Een, in een openlucht uh, bioscoop. En we zijn er nog twee dagen in standvoort. Dus we zijn er nog op zaterdag en op zondag. Dus uh, vandaag kan je vanaf 4 uur tot 11 uur... allerlei verschillende voorstellingen zien. En op zondag kan je ook van 1 tot half zeven allerlei voorstellingen zien. Op zondag is het familiedag. Dus dan kan je ook met je kinderen komen. En dan kan je naast het gratis straattheater... op het Festivalhart ook nog... locatievoorstellingen zien. Uh, op allerlei leuke plekken in het dorp. Ja, vertel eens. Ik weet, vorig jaar was het in de Duin. In de Zuidduin. Klopt. Uh, is daar weer zoiets? Zo nou, we staan nu op... Uh, we, zijn, we staan nu op allerlei andere plekken. Dus we hebben... Uh, uh, vijf verschillende locatievoorstellingen. En uh, een aantal staan in de duinen. Uh, Ariana van de Veenfabriek. Prachtige muzikale voorstelling... met muziek van Monteverdi. En, uh, een prachtige oude Griekse tragedie... in een hedendaagse jasje staat hier in de duinen. En we hebben uh, een muzikale voorstelling... van de firma Riek Zwarte... in, een heel, in het oudste theatertje van Zandvoort... in de Krocht. Ach, ja. En daar hebben we ook dat nummer van... dat we straks gaan laten horen... En uh, we hebben er niet meer zo piep aan show Een uh, liedjesprogramma van uh, rebelse bejaarden in dat de haven bestaan. van Zandvoort. Waarbij ook Nelly Vrijda meespeelt uh, en, uh, en koor uit Zandvoort meedoet. Dus dat is echt een uh, inhaak en meezing programma. En we hebben een hele speciale voorstelling van een Belgische theatermaker. Die helemaal speciaal naar Zandvoort is gekomen om een voorstelling te maken over het dorp. En bij deze voorstelling zit je niet op de tribune... maar loop je met een koptelefoon op door het dorp. Dus heel veel zandvoortsers hebben zich al afgevraagd... wie zijn toch die mensen die met die koptelefoons op door dat dorp lopen? En eh, wie zijn die mensen die dan aan het eind van de voorstelling... allemaal op straat gaan liggen? Wat is daar aan de hand? Nou, de, de, deze, deze, deze, de, de, dit wordt al veroorzaakt door Kurt en mij. Hij komt uit België en heeft speciaal voor Sandvoort... de voorstelling gemaakt, de adem van een dorp aan zee. Ja. Uh, doen jullie elk jaar iets anders? Kies je een verschillend repertoire? Ja, dus elk jaar hebben we iets anders. Karavaan uh, bespeelt verschillende plekken in Noord-Holland. Ja. Uh, dus uh, en elk jaar brengen we uh, een ander repertoire. Dus dit jaar hebben we totaal andere voorstellingen dan vorig jaar. is dus, uh, de rode draad is dat we gratis theater en muziek hebben in het festivalhart. Ja. Uh, waar iedereen zo even kan komen proeven van wat de karavaan is. Ja. En in de omgeving hebben we locatie theatervoorstellingen. En daar moet je voor betalen. En, uh, en maar het hele programma is elk jaar weer anders. Zodat uh, ja, je elk jaar weer terug kan komen eigenlijk. Ja. Over wat voor soort toegangsprijs praat je dan? Nou, uh, dat varieert van de 12 tot en met de 15 euro. euro dus het is uh, goed betaalbaar. Is redelijk, ja. ja. Uh, locaties zoals in de duinen, het lijkt me dan wel wat lastig om daar een hek omheen te zetten... Of? Hoe nou, organiseren jullie dat? We zetten ook nergens een hek omheen. Want we vinden het juist leuk als mensen heel ja. erg welkom zijn. Ja. Dus uh, mensen die lopen... Alle voorstellingen, alle locatievoorstellingen... beginnen in het festivalhart. Ja. Dus daar word je ontvangen door een gids. Daar kan je ook uh, nog kaartjes kopen elke dag. Of je kan je online kaartjes ophalen. En dan loop je met je gids door het dorp... naar de locatie. Ja. En, dat is, uh, en, en, en je loopt weer terug. En op die locatie zelfs... Uh, ja, uh, uh, uh, ja, daar komen af en toe eens ook mensen uh, gratis over de schutting kijken, maar dat vinden we niet heel erg. Nee, het is, het is allemaal heel relaxed. Hè. Ja, ja, het is ook lekker weer. En, uh, mooi. We hebben echt prachtige voorstellingen met hele goede reacties. Caravan heeft ook een publieksprijs. Dan kan je stemmen tussen, tussen slecht en fenomenaal. Maar alle voorstellingen hier hebben. Uh, uh, ...hebben het etiket gekregen fenomenaal of een super aanrader. Dus wij zijn eigenlijk heel erg content. Het is ook uh, wat superleuk. Het, is het tweede jaar van Caravaan hier. En je merkt dat de loper echt in zit. Dus mensen weten ons nu te vinden. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Okay. Uh, het duurt tot 14 juli, hè? dus tot en met zondag. Ja, Misschien is het leuk. Kan Kurt nog iets vertellen over zijn voorstelling? Ja, ja. ja. Okay. graag. Uh, wel, um, de auto van een dorp aan zee, hè. het is inderdaad een, een, een audiovoorstelling uh, met ook live performances, dat betekent dat mensen dus, dus met hoofdtelefoons de stad ingaan. En um, wat we doen eigenlijk, uh, we gaan niet uitleggen wat Zandvoort is, hè. daar kan je voor naar de VVV gaan en die kunnen jou uh, een uh, hele... Uh, een rondleiding bijvoorbeeld met uh, Klaas uh, Koper. Heb ik zelf ook gedaan. Nee, ja. uh, door Zandvoort. Was heel fijn. Leuk, hè? Uh, ja, dat was heel leuk. Nu, wij doen het op een heel andere manier. Wij gaan eigenlijk een poëet. Wij zijn uh, poëzie gaan zoeken. Uh, hier in het dorp. En wij gaan eigenlijk helemaal andere dingen uh, tonen, natuurlijk. En het is een surrealistische voorstelling. waar je eigenlijk. Um, Waar je eigenlijk een, een, een heel deel um, dingetjes uh, te weten komt, gelijk bijvoorbeeld wat zou er gebeuren als we allemaal onze voeten met uh, inkt zouden insmeren, bijvoorbeeld blauwe inkt. We lopen allemaal door de straten, kleurt de stad zich beetje per beetje blauw, maar toch blijven er een paar plaatsen over uh, die niet gekleurd zijn. Is er iets speciaals met die praten? Waarom hebben we die niet betreden? Wel, we gaan zoveel van die dingen onderzoeken. Het klinkt allemaal een beetje abstract, maar we, uh, we kleuren het eigenlijk heel fijn in... met een techniek die ook mentalisme heet. En de meeste mensen kennen de techniek mentalisme eerder van de... Uh, ik geloof de Uri Geller Show dat ooit is geweest, geloof ik, in Nederland. Uh, wij gebruiken die technieken op een artistieke manier... waarbij dat poëzie eigenlijk uh, echt wordt. Nou, ja. okay. Titia, jij wilde wat muziek laten horen. Ja, Wat gaan we horen en waarom? Uh, je hoort een nummer uh, uit, van de voorstelling van Firma Riek Zwarte. Die voorstelling heet Inwijzen Russel aan Wolfgang Zee. Een, bekende een stukje operette. uit een operette. Normaal gespeeld door 130 man en in deze voorstelling door drie topacteurs. Oké, okay, Mark, kunnen we, kunnen we een stukje daarvan horen? Ja. Ik, ik zie hem. Wat is die moord? Achter foto van hier een zomerse dag. Wat is het hier Wie had dat gedacht? Met jou samen in de Alpen, met jou aan mijn zij, dat maakt me zo blij. Ik hoor bij jou en jij bij mij. Tijdgebrek, dat begrijp je, omdat we natuurlijk hebben moeten verplaatsen. En om onze andere gasten ook een beetje de ruimte te geven, moeten we dit uh, afronden. Maar nog even, het duurt tot 14 juli, hè, tot, tot en met zondag. Tot en met zondag. En dan gaan jullie naar een andere plek? Dan gaan we, uh, verhuizen we naar Horen. Dus de karafaan trekt uh, door. En daar even naar belangrijk echtans, nog dus... te zeggen, want er zijn mensen die misschien nu geen tijd hebben gehad... en die kunnen gewoon naar Horen gaan om dan daar te gaan kijken. Ja, kom allemaal langs. Dat, dat is hetzelfde programma. Nee, in Horen staat weer een totaal ander programma. En daarna in Egmond weer een totaal ander programma. Dus we... Aangepast aan de stad of ja. aan de regio ja, waar jullie staan. Aangepast de, aan, de, aan de locatie en het ja. landschap ook waar we in staan. Nou, ja. Hartstikke goed. Het was ja. een beetje stressen en haasten. Toch bedankt dat jullie hier Hartstikke bedankt dat jullie hier geweest zijn. Even het geduld met ons houden. Ja. Oh, zeker. Ja. We hebben alle geduld. Oh. Het is lekker weer. Dus graag. We gaan de volgende gaan. keer. Ja, Oké, okay. goed. Dag. We gaan luisteren Bye. naar de Kings Wonderboy. <laughs> Moet even tijd winnen, hè? Maakt niks uit. Nee, nee. Uh, goedemorgen, Huig. Goedemorgen. Aangeschoven is onze eigen Zandvoortse wonderboy. Ja. Dat mag ik wel zeggen. Ja. Huig Huig. Vertel. Beste strandpaviljoen van Noord-Holland. Dat word je niet zomaar. Zo stond het ook in de krant. Uh, je zegt je wist niet eens uh, dat je genomineerd was. Nee, wie, dat... Uh, wie, wie heeft dat gedaan? Hoe, hoe gaat dat? Wie... Nou, wat ik later gehoord heb... Want dan ga je er een beetje in verdiepen... ja. Want het is natuurlijk een geweldige prijs die je krijgt. Daar zijn we met z'n allen geweldig trots op. En dan ga je er een beetje in verdiepen. En dan blijkt het dat bepaalde gasten van ons. Die hebben ons aanbevolen. Omdat die, die, die, die, die wedstrijd er was. Ah, die wisten van deze... Ja, en dan uh, heb ik, uh, is het zo. Dan gaan ze dus het aantal bedrijven die dus genomineerd worden. Door het aantal uh, meldingen die ze krijgen. Ja. die gaan ze zelf voorselecteren. Dan gaan ze een mystery op afsturen. In eerste, in eerste instantie dan selecteren ze de laatste vijf eruit. En die moeten dan uiteindelijk weer door bezoeken van mystery guests. En dat zijn er in dit geval uh, drie maal geweest. En dan krijg je een eindbeoordeling. Je hebt ze absoluut niet herkend. Ik heb ze totaal niet herkend. Ik wist het ook echt niet. Nee. Ja, maar ja, weet je, hoe moet je die ook herkennen? De, ja. Het zijn nee. gewoon mensen die uh, komen binnen en die willen eten. En uh, je ja. behandelt ze zoals je elke gast uh, behandelt, neem ik aan. Ja, dus precies. Dat is ook het mooie van een mystery guest ja. natuurlijk. Dat het is dus ook uh, uh, een zeer uh, leerzaam iets, want je krijgt er ook een rapport van. Dus er zijn voor ons ook weer puntjes waar we zeggen van... kijk, daar gaan we in het vervolg wat meer aandacht aan besteden. Want we zijn natuurlijk ambitieus. Ja. We hebben een geweldig team. Ja, staan er, staan er dan bijvoorbeeld... Uh, nou ja, een minpuntje zal ik het niet noemen, maar daar staan aanbevelingen. aandachtspunten ja. in. Ja, aanbevelingen zijn erbij ja. van... Uh, dat zou een puntje van aandacht kunnen zijn. Ja. Nou, en wij zijn net startend. Want het is natuurlijk binnen een jaar dat je dat kan realiseren. Ja. Daar ben je natuurlijk met z'n heel trots op. Ja. En er zit natuurlijk genoeg ruis nog steeds op de lijnen. Dat moet eraf gehaald worden. Ja. Ja, ik kan me best voorstellen, Huig, dat je in zo'n nieuwe tent... ...dat je best een tijdje nodig hebt om in te draaien. En, en, is dat wat je bedoelt hier huis? Dat ja, er ja. nog niet helemaal perfect zijn? Nou gelopen. kijk, uh, in het verleden hebben wij dus uh, met het oude paviljoen voor elkaar gekregen... ...dat we een bepaalde sfeer, een beetje ambiance ja. neer konden zetten... ...waar menigeen dan sprak over de oude huiskamer verzand voor. Ja, Iedereen ja. had zijn eigen benaming ja. daarvoor. Maar dat was iets wat heel vaak en heel direct overkwam. Ja. Nou, dat vonden we geweldig. En, ja, als ze mensen bekendmaakten met de nieuwbouw die we gingen plegen. Ja, dan was altijd het eerste wat je hoorde. Het blijft toch wel hetzelfde. Ja, ja maar dat kan niet. Een totaal nieuw gebouw, andere oppervlaktes. He, dat kan niet. We, doen, we streven dat wel na. En toen heb ik ook gezegd tegen menigheid. Dat gaat minstens twee jaar duren. Voordat je dat weer krijgt wat je zo graag zou willen. Ja, maar het is niet alleen jij, natuurlijk ook je mensen die ja, moeten inlopen in en wennen. Ja, ja, het is nu een, een, een, een continu uh, uh, gebeuren geworden met mensen aantrekken. Mensen vloeien weer af. Ja. Mensen passen niet binnen ons team. Ja. Mensen ja. vinden uh, een ander bedrijf leuker. Prima, maar. Ja. Dat is een ontdekkingsreis voor ons allemaal. Ja, dat, dat kan me voorstellen. Irene omschreef vanochtend even, dat vond ik wel leuk. Jouw paviljoen, nieuwe paviljoen. Als je aan de buitenkant kijkt, doet het een beetje aan Engeland, denken. Brighton. Komt ook door die opbouw die je erop hebt. Maar binnen is het nog weer hint het weer naar de gewone conventionele strandtent. Ja, maar dat is natuurlijk naar het ook... verleden toe, een beetje. Dat, dat klopt, toch? Hè? Ja, dat is wat je Ja, ja Nou, dat is een uh, prachtig is compliment. Dat is het, opzet? het is een prachtig compliment. Alleen. Dan, uh, met alle respect, dan ga je toch voorbij aan een stukje geschiedenis in Zandvoort. Kijk. Ja, vertel eens. Langs. Nou, mijn vader, mijn vader was natuurlijk... Uh, helaas leeft hij niet meer. Ja. Uh, mijn moeder gelukkig nog wel. Zit zelfs nog heel actief bij ons als ze wat kan doen. Met 85 jaar bij ons in het ja. paviljoen. Geweldig. Uh, maar mijn vader, die, die, die had het altijd over de grandeur en flair van Zandvoort. Ja. En met weemoed sprak hij daar altijd over. Ja. Nou, ik ben de oudste in het gezin. Dus als mijn vader dan weer zo'n melancholieke bui had... dan greep hij me bij mijn arm. Ja, en dan moest ik naar een fotootje kijken. Ja. Of ik dat nou leuk vond of niet. Of ik nou wilde voetballen of niet. Dan keek ik daarna, Maar dan kreeg ik ook die verhalen die er aan zaten. Ja. En die had het altijd over dat prachtige mooie bodega... die stond voor het groot badhuis. Ja. En dat is voor mij en mijn gezin en mijn vrouw... het uitgangspunt geweest naar de architect toe... ...om te zeggen, die kenmerken van dat gebouwtje... ...die wil ik terugvinden in mijn nieuwe paviljoen. Het zou te ver gaan om hier te gaan uitweiden... ...wat voor een slag ik daarvoor heb moeten slaan... ...om mensen achter mijn plan te krijgen... ...die diezelfde visie gingen delen... ...die wij met z'n allen, hè, want ik praat duidelijk in de wij voor, ...niet ja. ik, maar wij met z'n allen daar neer hebben willen zetten. Wij hebben een stukje nostalgie van Zandvoort... ...van de grandeur en flair van toen... Dat hebben wij willen ja. realiseren. Eens, praat je over die sfeer, dat, dat zie je wel eens bij de Babbelwagen bijvoorbeeld. Die hele Noordboulevard met prachtige pensions, hotel. Eh, het midden van het dorp, eh, grote hotels. Een passage en, nou ja, noem maar op. Nou, alles kijk, nu, kijk nu uh, naar de geschiedenis. Ja. De geschiedenis leert ons dat Zandvoort was ook werkelijk een badplaats met grandeur was. De enige badplaats met een directe verbinding in Nederland met de, uh, met de spoorwegen. Ja. ja. Nou, dan. Heb je helaas die, die 40-45 periode gehad met de Atlantic Wall. En daar zijn al die prachtige, mooie gebouwen oh, ja? gesloopt. Ja? ja, en na de oorlog hebben ze dan een kans gekregen om daar een nieuw Zandvoort aan zee van te maken. Ja, en dat is in deze vorm ja. teruggekomen. Ja. Ja. Nou, en dan, dat deed mij dan wel eens uh, met mijn vader samen plannen maken van hoe zou Zandvoort eruit kunnen zien. Ja, nou dat, dat, die, die uh, vergelijking met Brighton, dat, dat is ook voor mij mooi hoor. Want ik, ik vind Brighton op, op sommige plekken prachtig. Ik ben er het ook is geweest. Met ik die vind mooie het geweldig. Griet, ijzer, oh, geweldig. Dat ja, ja, is echt geweldig. Kloppen. Nou, dat is dus dat gevoel ja. wat ik dan een ja. beetje krijg als ik, uh, ja, nee, als ik naar jullie kijk. Mee eens, dus ik vind dat wel een compliment hard. Dat is de sfeer. Duidelijk ben je ook gekozen om kwaliteit. Ja. Jullie specialiteit is vis. Nog steeds. Ja. En daarop werd je absoluut een topper bevonden... op de kwaliteit van de vis die je serveert. Nou weet ik dat jij ook vist zelf. Ook nog steeds. Ja. En daar klaai ik mijn accu mee op. <laughs> daar laai je accu mee, is niet, accu mee op. Dat is niet de voornaamste bron van Helemaal me. niet. Joh. Voor het Sommige nee. mensen verbinden daar iets aan... alsof ik daar een stukje aan verdien. Ja. Moet je luisteren. Ik Ach, doe het ja. samen met Leo Blanke, Ja. En dat doen we gewoon om allebei nou eventjes eruit te zijn. Ja. En dat doen we weer of geen weer. Mooi weer, slecht weer. We gaan tien keer heen en twee keer vangen we wat. Ja. En acht keer heb je een zootje arm een zoetje weg. Of er zit een uh, zeehond in je net. Geweldig. Nou, nee, een groot niet gat net. in je nee, net. Nee, nee, nee, nee, nee. Niet in mijn net. Dat nee? beslist niet. Valt dat mee? Nee, nee wij, wij, wij, wij hebben de vlootjes op. En die vlootjes geven een signaal af. Hè. Ja. Een hoge toon. En daardoor meiden ze je net. Hè. Ach, ja, maar ik kan je daar dingen over vertellen ja. wat doen we daar ook daarnaast passanten, wandelaars die daar komen die attenderen wij erop, want die mensen die weten dat niet ja, nee, nee. dan zeggen we, joh, heb je die kopjes al gezien dan staan ze je aan te kijken of je een de maling neemt ja. en dan dan zeggen ze ook, ja verdomd, dat zijn ze zeehondjes maar ik kan je iets vertellen vrij recent, afgelopen week komen Leo en ik aan en we gaan naar onze netjes kijken en wat komt er, in de verte s'avonds om een uur of negen, ja. half tien was het en toen komt er een fors naar beneden lopen, een jonkie. Ach. En ik zou je het vertellen, als je het mensen vertelt, geloven ze je niet. Maar je moet het meegemaakt hebben. Op nog geen meter afstand ging hij voor ons zitten. Op zijn achterpootje of een hond. <lacht> dus gewoon heel trouw naar ons te kijken, ja. Met vol vertrouwen. Het enige wat ik dat beestje kon geven, want ik zag wel dat het een jonkie was. En dat hij nou niet uitpeilde van de vet. Dus hij was een beetje scharminkeltje. Een stukje vis. Toen kon ik hem een bot geven. Oh, geweldig. Ja, maar dat is mooie van dat moment... dat ja. kan je niet onder woorden brengen. Ja, maar... Hij grijpt die bot in zijn bek. Hij loopt de reep in. Hij gaat boven op de reep... Gaat hij als een klein kind naar ons zitten kijken. <laughs> Kijk, dat zijn Leuk, dingen... He? Dat ja. bedoel ik, daar laten wij onze accu mee op. Als je zo'n ja, heel ja. bedrijfje hebt wat wij nu hebben... Ja. en dan ben je van s'morgen 6 tot s'avonds... twaalf ben je daar heel actief in bezig... Ja afgezien van de nogste administratie. En alles. Ja, ja, ja. Het is een keuze van ja, ja. Maar ja. dan heb je ook een moment nodig... dat je je, bak je accu even op kan laaien. Ik wil nog even terugkomen op, op het juryrapport. Zonder dat je in details hoeft te treden. Je zegt, er zijn nog wat dingen die men... als een verbeterpunt, of hoe ze dat ook aangegeven hebben... waren dat dingen die jou verrasten... Of zeg je van, nou... Dat nee, wist ik eigenlijk wel. Het was wel. een bevestiging van dingen die wij... Er waren enkele punten bij die mij verrasten. Ja. Maar er zijn eigenlijk uh, dingen bij... Die ik probeer, niet alleen ik... Dan nou ben ik weer in de ik-vorm, maar wij die wij proberen er bij de medewerkers in te krijgen. En dat ja. is een lange weg. Ik bedoel, ik word in oktober 64... maar ik heb op een gegeven moment tegen dat hele team gezegd... En nou, verdomme ik het. Nou ben ik niet meer de eerste die gaat bukken. Nou gaan jullie bukken. Dus dat betekent zwerfvuil, ja. Ik een weet koek, precies die, wat je bedoelt. Al dat soort zaken. Nou, wij proberen heel erg mensen bewust te maken... van, ga schoon met dat zand op. Mijn vader had het vroeger op zijn ponywagen... Een slogan. Ik begrijp nog steeds niet waarom ze dat nou niet overnemen. Die had op zijn ponywagen achterop twee pijltjes met een groot bord ertussen. Die verwezen naar afvalbakjes. En weet je wat erop stond? Help mee voor een schoon Zand voor ter zee. Heel simpel. Ja, Rechtstreeks. Ja. Ik heb me altijd verbaasd waarom ja. doen ze dat niet. Ja, ik ik het... verbaas me erover dat mensen zo bizar met, met hun rotzooi omgaan. Ik, nou ja, daar hebben we het er net over gehad. Ik loop elke ochtend met mijn hond uh, over de boulevard en over het strand. En dan denk ik, dan kan ik dus precies zien dat er s'avonds weer groepjes op het strand gezeten hebben die daar, uh, nou ja, lekker gaan zitten. Prima dat je lekker gaat zitten, maar neem in godsnaam die rotzooi mee. En er staan overal prullenbakken. Het is geen probleem om het daarin te gooien. Nou, ik, en toch... Ik hoef het jou niet uit te leggen, want jij bent elke morgen trouw met je hond, een vaste bezoeker bij ons die langsloopt. Je ziet bij ons altijd minimaal één grote container. Die ja. betalen we zelf, doet de ja. gemeente niet. Wij zitten er met drukke dagen drie neer. Maar de mensen presteren het om ernaast te zitten en weg te gaan. Alleen, er is één groot verschil. Wij attenderen de mensen erop. Ja. Je en als je dat met een vriendelijk woord doet, dus en je is. doet dat de, consequent en je ja. pluimt ze en ze geeft ze een. En AI, als ze het wel gedaan hebben, dan krijg je misschien weer 1% mee. Dat is altijd winst. Ja, dat is winst. Huig, we hebben nog even tijd. Uh, zal even muziekje draaien, dan ronden we het gesprek daarna zometeen af. Ik ben gast. Want ik heb nog wel een paar vragen. Ik ben gast, jullie bepalen. Oké, okay, wij, uh, wij gaan even luisteren naar de beurt. Mr. Tambourine. Man. Uh, we zijn zo gezellig met Huy gaan praten en ik wilde ook wel eens weten, Huig... van de winter. Hè? De zomer, nou ja, die is al niet zo geweldig, maar oké, okay, goed, dan heb je volk. Maar van de winter, uh, hoe gaat het nou lopen met de jaar rond paviljoens voor jullie? In de eerste plaats, doen jullie samen wat? Of, of is elke paviljoenhouder uh, zelf bezig om een programma voor van de winter te maken? Nou. De gedachte om het collectief te gaan doen... die speelt heel erg bij die vijf jaar paviljoens Om ja, elkaar te ondersteunen... en om ja. daardoor een, een serie uit te geven... Naar de, naar, de, naar de gasten toe... van ook in de winter is Zandvoort op zijn mooist. Ja. Eh, want als je van de winter, afgelopen winter gezien hebt met die sneeuw... het is een plaatje. Het is geweldig als je ziet... je hebt wel weer wat extra werk... want je moet het pad schoonhouden. En, maar goed, dat, dat neem je graag voor je mooie zaak over. Ja, verder hebben wij wel wat dingen... Uh, die we op het programma staan. Ik wil me daar hier nog niet over uitlaten. Er zijn een paar dingetjes. Eentje hoop ik te kunnen realiseren ja. van de winter. En dat zou een kick zijn. Ja. Dat zou echt een kick zijn. Ja. En, alleen al voor mijzelf. Ja, wil je dat nu al? Zo, nee, dat nee, nee, gaat hij niet doen. Dat, ik dat wordt ik een verrassing. Nee. Nee. Ga je nog dat iets met muziek doen, uh, Huig? We gaan wat met muziek doen. En dat uh, zijn bepaalde dingetjes die op... Uh, op de, op de rol staan en dat doen we in samenwerking met mijn kinderen. Ja. En er moet natuurlijk ook voor de jeugd wat gebeuren. Want ja. het is natuurlijk wel zo, ik noemde het net, in oktober word ik 64 en ik hoop net zo lang als mijn vader of mijn moeder uh, aanwezig te kunnen zijn in het ja. paviljoen. Maar ja, uiteindelijk zal de jeugd het over moeten gaan nemen. Ja, ja. ja jouw zoon die is toch al heel actief. Mijn oudste zoon Huig is met chef Strand in de keuken. Actief. Ja, maar dat is mijn jongste zoon. Ja, dat is je jongste Ik ben zoon, ja. Wij zijn gezegend met drie kinderen. Oké. Okay. Nou, en dan, het is natuurlijk een zegen als je drie kinderen hebt... en dat ze alle drie bij een het bedrijf willen werken. Ja. Zo. En zeker als het geen must is. Het is een vraag die open ligt. Je mag, maar je moet niet. Ja. Dat hebben mijn ouders met ons ook gedaan. En dat, uh, dat is, werkt alleen maar. Ja. Nou, dus de oudste is de chef in de keuken Huig. En dan mijn dochter Kim, die stuurt met mijn vrouw de, de bediening aan. En dan mijn jongste zoon Bram... Die doet van strand actief en hij zet de beetjes uit. Ja. Bram de Piraat. Het is, ja, is ja. heel bekend. Ja, ja. Ik vind het een prestatie op zich als je 21 jaar bent en je hebt al zo'n reputatie ja. op weten ja. te bouwen. En dat vind ik leuk. Ja, Maar het is ook uh, het is een goede jongen. Het is een vriendelijke jongen en dat, hij straalt heel veel rust uit. En ik het is een mensenmens. Ja, en dat vind niet. ik geweldig. En dat, dat pikt hij zo leuk op. Ja. En uh, als je dan de geschiedenis daar vooraf neemt op school. Dat we moesten komen met HDAD en er komt niks van terecht. En als je dan ziet hoe die nu ja. zichzelf manifesteert, ik neem drie keer mijn pet voor, voor ze allemaal af. Ja, broer. precies. Ze doen het goed. Ja. Goed, maar van de winter komen er dus activiteiten om ja. uh, leven in de tent uh, bijna letterlijk te krijgen. Nou ja, je moet ondernemen. Hè. Ja, ja. Je, bent niet, je bent nu van een strandpachter ben je echt ondernemer geworden. Ja. Ja. En je moet een zekere reputatie als restaurant. Of je nou in het dorp zit of op het strand staat... is eigenlijk niet ondergeschikt. Je moet ook een reputatie als restaurant hebben. Ja, Pas je je is... kaart ook aan in de winter? Is ja, dat het een... wordt elk kwartaal... en soms wel eens om de twee maanden in het hoogseizoen... wordt de kaart aangepast. Want het is natuurlijk ook zo... Kijk, als het wat stiller wordt dan kan de keuken, en die is zeker zeer ambitieus, zeer ambitieus... maar ze moeten natuurlijk in de zomer een wat snelle kaart kunnen maken. Ja. De mensen hebben er niks mee te maken of jij druk hebt of stil hebt. En mensen komen voor een beleving. Ja. Die hebben ze bij jou ervaren en daar komen ze voor terug... en daar reserveren ze soms al twee weken van tevoren. Wij hebben een Duitse familie, die komen gewoon van de grens af. Die bellen op, die komen eten. Nee. En als het heel mooi weer is, dan proberen ze hier nog in de regio een hotelletje, pensionnetje te vangen. Kunnen ze het niet, dan gaan ze zo weer in de auto terug. Ja. Het is waanzinnig. Nee. Ja. Maar dat betekent dat je die mensen hun verwachtingspatroon nooit mag verstoren. Die hebben er geen boodschap aan of je druk hebt of dit. of je onderbezet bent of niet. Nee, Wij nee. nee. nee. nee. moet, moet gewoon uh, zorgen dat die kwaliteit. constant zijn. Nou, die kwaliteit met inkoop. Daar, die garantie geef ik. Ik loop elke morgen in de markt. Ik loop elke morgen met mijn netwerk. Probeer ik kakelkersen, verse vis te, daar te, te leveren. Daar sta je onbekend. Ja, ja, maar dat is ook iets. daar moet je heel veel in investeren. Ja. En dat betekent elke morgen vroeg op. En dat doe ik met heel veel enthousiasme. En de keukenbrigade, die maakt daar gewoon mooie gerechten ja. van. En een fijne kaart. En een leuke kaart. Nou ja, het kringetje is weer rond. Het, het wordt beloond. Gelukkig, want ja. je bent nu de beste strandtent van Noord-Holland. Ja, het is, het is en, waarschijnlijk. Dus dat stukje erkenning voor alle inspanningen is er. Maar wat ik toch nog even wil vermelden... dat is dat ik mijn collega's, die ook genomineerd zijn... die zou ik ook toch de pluim willen geven. Ja. Want, die want je wordt niet, niet zomaar genomineerd. Nee, want wat is nou het belang van het hele verhaal? Zo vind ik. Het belang is, Zandvoort is in de zomer en in de winter nu... Eén grote taart. En die taart moet in de vitrine staan als een taart waar niemand omheen kan. Ja. En als iedereen nou zorgt, welke ondernemer dan ook... pensioenhouder, ijsverkoper, frietverkoper, visboer... ambulant, of strandpaf en het centrum. Als die nou allemaal die taart door middel van... de een doet een kersie en die doet een chocolaatje... Ja. en die doet er een stukje... Dan wordt het een feesttaart. Buik, dan wordt het een feesttaart. En dan krijg je ook allemaal een puntje ervan. Ja, nee. ja. Dus, ja. En dat is mijn filosofie. Je moet het met elkaar, moet je zandvoort weer op de kaart gaan brengen. En ik denk, het is nu een rot tijd. We zitten in de crisis. Ja. Maar het biedt ook enorm kansen. Ja. En als je daar met elkaar voor gaat... Je wordt er creatief van, hè? Ja, kijk, Arjenmoe maakt creatief. Ja, zeker. En dat denk ik, uh, dat zal dus. Voor de ondernemers, worden. maar dat is voor de particulieren ook zo. Die Precies. moeten ook creatiever worden in, uh, in tijd moet, van je minder moet geld. een mooi product neerzetten en gegarandeerd... Het is het mooiste dorp van heel Nederlandse kust. Met de meest mooie mogelijkheden. Ik ben Alleen, het mee eens. Je moet erin geloven. Ja. Okay. Mooie ja. woorden hè, om mee te besluiten. Bedankt voor je komst. Nogmaals gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En, en ook, uh, We team. horen nog van je, denk ik. En tot graag, morgenochtend, graag. denk ik. <laughs> Oké, okay, we gaan het eerste uur afsluiten met uh, Elton John. Your song. It's a little bit funny, this feeling inside.